Bij de SP-campagne hoort een televisiespotje. Daarin is een schooljongetje te zien dat door de bezuinigingen telkens pijnlijk zijn neus stoot, doordat hij tegen een onzichtbare glazen wand oploopt. In de Verenigde Staten is het aantal kinderen met autisme sterk gestegen. Volgens onderzoek van de Amerikaanse GGD's had in 2008 1 op de 88 kinderen van 8 jaar autisme. Dat is een toename van 78 procent in vijf jaar. De Amerikaanse Belangenvereniging Autism Speaks spreekt van een epidemie. De toename komt voor een deel doordat de stoornis eerder wordt herkend dan vroeger. Ook in andere westerse landen is het aantal gevallen van autisme sterk gestegen. De Hersenstichting schat dat in Nederland 1 op de 100 kinderen een vorm van autisme heeft. Dan het weer nog. Vannacht veel bewolking. In het oosten en noordoosten wat regen. Overdag bewolkt, op de meeste plaatsen droog. En veel wind. Middagtemperatuur een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht. Twee minuten over twee. Het moment om een keer een vraag te stellen op de Nederlandse radio. En als je daar interesse in hebt, dan is dit je kans. Je belt naar 0800-1121... Stuur even een mailtje naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren, dat kan ook nog, naar apenstaatje nachtzuster. Of even een kijkje nemen op de chat. En die vind je weer op www.nachtzuster.net. Denk erom.net. want.nl, want .nl, dat is een heel andere site. Dus www.nachtzuster.net. Maar het makkelijkste is altijd om even te bellen. Het mag met een vraag zijn, straks natuurlijk ook met een antwoord. Maar het nummer blijft 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoeken aan. Chel me bij het drinken van wat water. Ah, oh, er blijf toch bij me staan. Nacht, zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. ik brand van binnen. Nacht, doe Nacht, zuster. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, haal ik de morgen? Nacht, zuster. doe iets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 Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht Doe aan de bijn. Nacht sister. wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al niet morgen. Nacht aan de bijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nachts er, bij mij, nachtsusten. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, al ik de morgen. Nachtsusten, niet samen bij <lacht> je. Nachtzuster, Nacht, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe van de Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets van de pij. Oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, hey. Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, the pain, the pain, the pain, the pain. Nacht Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, the Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, Nachtjester, nou, aan de pijn kan ik heel weinig doen. Het spijt me, ook voor de mannen van Doe Maar. Maar ik kan wel heel veel uh, op zoek naar antwoorden op vragen. En daarom zit ik hier. En dan is het de bedoeling dat jij belt naar 0800-1121. Dus 0800-1121. John, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid. Hoe Vraag gaat je? het? Oh. Ja, best, best. Oh, gelukkig. Schangertje. Vraag je over vogels. Als ze gaan slapen... Dan zien je ze vaak één pootje intrekken. Maar oh ja. ik, ik, ik snap dat niet. Uh, ja, ik kan het heel begrijpen, maar op, op één been staat dat toch wankeler als op twee. Of pootjes. Ja, ik denk altijd dat dan het ene pootje even uitrust. Ja, maar buiten dat evenwicht is toch... Dat, ik weet het niet. Dat, ik, snap, ik snap dat gewoon niet. Nee, snap je niet dat ze überhaupt kunnen blijven staan terwijl ze slapen? Ja, want of snap je de, de, niet waarom ze één pootje intrekken? Ja, dat ene pootje dat, dat intrekken, dat <laughs> ja... ja. Je hebt toch die pootjes toch niet moe of zo, die Nou, ik denk het wel, als jij de hele dag op twee pootjes moet staan. Ja, maar wij staan er ook de hele dag op twee pootjes? Ja, maar dan denk je toch ook op een gegeven moment. Ik trek ze allebei even op. Maar ja, een vogels. Ja, zou ook. Dus een klapstoeltje moet. Moeilijk, moeilijk te verklaren dit. Ja, nou ja, maar daar zijn we voor. Misschien is een specialist die er verstand van heeft. Ja, of, uh, of een amateur die er verstand van heeft. Als er maar <tiedacht> iemand verstand van heeft. 0800-1121. Ja. ja, wanneer heb je okay. voor het laatste vogeltje op één pootje zien staan? Net, net nog. Ik heb een nou, ja. stuk of twaalf. Waar dan? Uh, thuis. Uh, huh? Wat, wat is... Allerlei soorten, rijstervogels, vinkjes, joppies. Oh ja. volière, uh, hè? Ja, ik heb, morgen heb ik een mereltje erbij eindelijk. En, en uh, waar ga je dat mereltje halen dan morgen? En de vogelkelder. Vogelkelder? Zo heet dat, Aventura, de vogelkelder. <laughs> Wacht even. Hoor. Niet lachen, hè? He? <laughs> een hele grote vogelzaak. Oh, oké. Okay. Ik denk, er is ergens een kelder. Dat nee, je... dat weet je al jaren. Oké. Okay. En die, die hebben jonge meereltjes? Ja, die hebben een meereltje. Soms gewoon vier, vijf jaar lang. Ik heb er eentje morgen. Maar dan weten ze dus bij de vogelkelder van, nou, als we een keer een meereltje hebben, moeten we John bellen. Nee, ik kreeg via via Toren dat ze meer hadden. Had je niet even daar een briefje op het prikbord gedaan van Denkerom? Een heleboel mensen wisten het al dat ook zo'n beestje of Maar eindelijk heb ik er eentje nou. Oké, okay. nou ja, het moet nog goed gaan morgen. Ja, morgen om negen uur zak voor de deur. En, en wat neem je dan mee? Dat gaat niet in, in een plastic tas, denk ik, een mereltje. Gewoon in een doosje, dozen. In een doosje? ja. Wat voor doosje? Groot doosje, klein doosje, vierkant doosje? Nou, gewoon een, een doosje met zo'n uh, inklapbare uh, vier van die deurtje die, die schuisden in elkaar. erbij, We automatisch dicht zitten. Oh ja. En, dan, uh, gaat die, en, gaat die, en hoe lang is het rijden van de vogelkelder naar jouw huis? Nou, is lopen 15 maar. Oh, het is echt om de hoek. Ik ga nog garantie op ook. Maar tot de deur? Ja. Ja, altijd als ik een vogeltje ja, haal, ze altijd de eerste 10 dagen als er wat mee gebeurt of zo, dan kan je hem terug meenemen met het doosje, wat was gelijk het garantiebewijs, de eerste 10 dagen. Oh, en dan, en dan breng je hem terug en dan kijken ze eerst of ze de onderdelen of nog zei, hebben je en het gedaan. Je... En als ze dan uit zijn ja. gedood zijn, ga ik er niet meer. Ach ja, natuurlijk. Dus één keer gebeurt pas. Voor de rest is altijd goed. Oh, en ho hoe gebeurde dat dan? Ja, ik had een kwarteltje en die was, uh, binnen dag was gewoon dood. Dus ik heb een doosje teruggedaan. Ik zei, nou, dus de eerste keer dat ik een klacht. Het heeft binnen dag dood gegaan. Nou, dat ging gewoon een nieuwe. Dat was een Geen dubbeltje. Ja, en um, uh, uh, uh, nee, ik ben eigenlijk wel klaar. Ik ook. <laughs> nou, Genoeg een vogel. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Ik ga mijn okay. best doen erachter te komen waarom vogeltjes op één pootje gaan staan als ze slapen. Ja, hartstikke bedankt. En hoe ze de evenwicht bewaren. Dag. Oké. Okay. Dag doei, doei. John. 0800-1121, als je een vogelkenner of een vogelamateur bent. Jasper? Ja. Hallo. Ja, Ach, jij zit in de vogelkelder. Wat zeg je? Nee, je klinkt een beetje alsof je uh, ergens... Uh, nee, ik zat, ik zat even in de wacht, dus ik had een zweterig, uh, zweterig toestel aan mijn oren. GELACH <laughs> Nee, maar zes minuten. De bezig. Lucht. We, we leven in een babbel. En André Kuipers leeft ook in een babbel ja. op zijn International Space Station. Ja, hoe man. kunnen we eigenlijk. Houdt het eens een keer op die lucht? Of, of hoe, hoe krijgt André Kuipers lucht? Hoe krijgen we wij, wij ons lucht? Want ik weet dat bergbeklimmers nu al moeilijk hebben om de Mount Everest te beklimmen met uh, zuurstofmaskers. Uh, ja. Maar waar houdt het op? Uh, be, uh, be, Moeten we straks uh, schreeuwen naar adem? Of f, f, f, hoe gaat het aflopen? Ik denk dat heel veel wetenschappers nu hun oortjes rood worden. Want waar <laughs> halen we onze zuurstof vandaan, uh, zuster? Uh, maar Jasper... Jasper? Hmm. Dat, is dat niet iets, heeft het niet een beetje met fotosynthese te maken? Of is dat niet de richting waar ja, je in maar... zocht? Ja, maar lieve schat, fotosynthese, ja, dan hebben we het over Oerwouden. die worden steeds minder. Hè? Ja, De uh, vraag is eigenlijk, raakt onze lucht op? In onze nou babbel? Ja, waar komt het vandaan? Ze zeggen dat in de Noordpoolkap, dat omdat het zo blauw is, dat er zuurstof in zit. En omdat het smelt, dat is eigenlijk als moeder aarde die zegt van nou, smelt die boel, maar... Dan, dan, dan krijgt mijn uh, familie me, meer zuurstof. Maar waar komt het vandaan? En, en fotosynthese is prachtig, maar ken je nog de biodoom? Dan hadden mensen ook in een dome bomen en alles. Uh, ja. En eigenlijk dachten ze, nou, we kunnen gewoon drie jaar hier blijven zitten. Maar binnen een half jaar moesten ze het ontruimen omdat er luchtvergiftiging was door de bomen. <laughs> dus, ja, dus... Ja, we, dus... We, we, we, als we niet geloven in fotosynthese, waar komt dan de zuurstof vandaan? Dat is eigenlijk ja, je vraag. Nee, maar, maar, zie dit Ik hou het kort. Hè. Ik ben be oh, oh, dit is kort. Ja, ja, dat hadden we afgesproken. je ja. voor een, een, een vuilniszak om je hoofd, je doet er een paar plantjes in. Nou, ja. Denk je dat je dan uh, gewoon een dag kan ademen? Of, uh... Nou, we kunnen het... Nee, nee. Nee, maar de relativiteitsteroor... Ja. God, ik krijg het Mijn mond gewoon niet meer uit. Zuurstof. Ik ga mijn best doen, Jasper. Echt? We, krijgen we genoeg lucht de 100 jaar, komende honderd jaar? Of, uh, ja. Is het gewoon, uh, Raakt het op. En dan niet zo iemand die zegt van ja, nou in 1952 heb ik gestudeerd, studeert uh, dit en dat. En, oh die uh, niet. Maar gewoon echt uh, gewoon een, een, een, een wokkels. Wat heet die? Wokkels? Oké, oh, okay. ik ga op zoek naar wokkels. Of uh, Griet natuurlijk. natuurlijk. Ja. Oké, okay, okay. maar dat zijn de twee keuzes, begrijp ik. Ja, ik heb hem met. Hey, Zuster, dankjewel dat je naar mijn bed kwam. Goeienacht. Doei. Dag Jasper. Anneke. Ja, hallo. Hallo. Eindelijk eens een keer weer. Ha, hoe gaat het? Nou, niet zo denderend goed. O jee, wat is er aan de hand? De ah, joh, is van, nee. met, mij, met mij was op het moment van alles, uh, van alles aan de hand. Ik heb in een half jaar tijd vijf keer een ziekenhuis geleden. Jeetje, Anneke toch. Dat, uh, en daarom heb ik ook het in een half jaar helemaal niks van me laten horen. Vanaf januari ben ik bezig om weer erdoor te komen. Ja. En dat is dus nou eindelijk vanavond een keer gelukt. He. Dus, Maar ik hoop dat het zometeen wel de goede kant waarop gaat. Ja. Uh, ik ook, Anneke. Ja, dat ja, hoop, hoop ik in ieder geval ook. Maar ja. over, om over de vorige spreker uh, te spreken... die vraag die hij nou net stelde over uh, André en wat de adem betreft, hè, de lucht... die heb ik 14 dagen geleden... Ook gesteld, maar ik ben het dus toen niet doorgekomen. Ach. Precies een week later, dus vorige week donderdag, had ik dus ook de radio natuurlijk aan. En toen kwam in de nieuwsdienst kwam naar voren dat er was weer een, een of ander uh, ja, zeg maar, soort ruimte, onbemand ruimteschip was op weg naar de ISS. Dat ruimtegeval uh, ja. uh, En die had ook weer van alles aan boord: water, eten en ga zo maar door. En ja. ook twee hele, of twee, in ieder geval bussen met uh, zuurstof. Ja. Dus, ik denk, dus zo uh, komt André aan zijn zuurstof? Zo komt André en ook ja. uh, anderen aan hun zuurstof, ja. Want dat was mijn vraag ook. Hoe, want als ze naar, zeg maar, buiten het ruimteschip gaan, hebben ze altijd uh, die kappen op. ze krijgen dan zuurstof uh, van, van het geval wat op de rug zit. Dus ik had precies dezelfde vraag. Oké, okay, maar, maar je had dezelfde vraag over André Kuipers, maar jij weet het antwoord. Of had je dezelfde vraag het verlengde van dat je ook graag wil weten hoe het zit met zuurstof op aarde? Nee, het ging mij alleen toen ik dat hoorde dat u het over André Kuipers had. Ik denk dat ze, omdat ik daar vorige week het antwoord eigenlijk van hoorde, ik denk ja. dat... Is, want ik heb een hele andere vraag zo meteen. Oh. Ik denk, dat ik dat even meteen even doorgeven. Nou, dan weten we dat vast. En dan ja. hebben we in ieder geval de vraag van Jasper alweer half beantwoord. Zijn we ja, lekker sorry. bezig. Het is pas kwart ja. over twee. Ja. <laughs> maar nou mijn vraag, en die is best een beetje moeilijk om, om, om die uit te leggen. Ik oh. zit er eigenlijk al jaren mee. Van eigenlijk vanaf mijn uh, ja, elfde, twaalfde jaar. Ja. En uh, het gaat eigenlijk om uh, een gezin... Ja. Waar kinderen natuurlijk in geboren worden op een gegeven moment. Tuurlijk. En die kinderen zijn in dit geval in de oorlog geboren. Ja. En de ouders kunnen, het zijn meerdere kinderen, jongens en meisjes. En die ouders kunnen dus niet voor de kinderen zorgen. Die komen ook bij het bombardement in Rotterdam om het leven. Ja. Alles wat zeg maar van, uh, uh, zeg maar, wat eigenlijk bekend is van die ouders. Uh, uh, familie en weet ik wat allemaal, komt ook bij een bom, bombardement op. Uh, zeg maar, het gemeentehuis wat vliegt in de brand. Alles. Wordt alles, nou ja, alles raakt kwijt. Alles is die, weg, ja? Ja, die kinderen die worden dus in verschillende ouders, eh, in verschillende gezinnen opgenomen. Eerst gewoon als pleeggezin en later eh, worden ze dus echt geadopteerd. Dus ze krijgen ook verschillende achternamen. Nou, is mijn vraag: kunnen die kinderen, of het is zo, die kinderen worden groter. Ja. En op een gegeven moment komen ze elkaar, een jongen en een meisje komen elkaar tegen met vakantie of wat dan ook. En yeah. vinden elkaar leuk, worden ja. verliefd op elkaar en willen trouwen. Ja. En ze kunnen er niet meer achter komen vanwege uh, wat hun DNA is. En nu is mijn vraag, mogen zulke kinderen, of mogen ze, mogen ze en kunnen ze met elkaar trouwen? En dan het volgende wat er achteraan komt, als ze dus toch dat mag en... Als er komen kinderen, dan is mijn vraag, uh, is, dat, dat is natuurlijk ergens uh, incest en is dat strafbaar? Maar, uh, <coughs> Anneke, ja. sorry, maar volgens dit uh, het, het theoretische verhaal hm? weten ze dus nooit dat ze broer en zus zijn. Nee. Dus dan wordt het wat lastig om dat te bestraffen natuurlijk, tenzij ja. je erachter komt door DNA-onderzoek. Ja. Maar ja, goed, dat zeg ik net. Er is helemaal geen familie. Ze kunnen ook geen... En dat, dat de familie zegt, hey, denk er even om. Jou, jou, jij hebt je kinderen uh, toen ze klein waren uh, geadopteerd of, of uh, gekregen. En, en geadopteerd. Kijk, ik ben zelf door pleegouders grootgebracht. Alleen mijn ouders zijn uit de ouderlijke macht uh, ontheven en niet ontzegd. Dus die kon, dat, dat kon, ik kon dus de, uh, de achternaam van mijn, uh, van mijn pleegouders niet krijgen. Nee. Maar... Ja, ik, ik zit er toch al eens een tijdje mee. Ik denk, hoe zit het nou als, als, als de kinderen wel geadopteerd worden? Ze hebben verschillende achternamen. Ja, mogen en kunnen ze dan met elkaar trouwen? Dat, dat zit ik mij gewoon af te vragen. Ja, nee, dat, dat begrijp ik. Maar um, uh, uh, ik vind het wat moeilijk om mee te gaan in de vraag. Mm -hmm. Omdat in je vraag zit ingebakken dat ze er nooit achter kunnen komen... dat ze ja. broer en zus zijn. ja. Dus, dus dan kunnen ze dus ook nooit strafbaar gesteld worden. Of hoe dan ook. Stel stel nou nee, het mag niet. En ja, het is strafbaar. Wat, wat al denk ik niet zo is als je echt niet weet van elkaar. Maar stel dat het strafbaar is, dan kun je, je kunt nooit iemand strafbaar maken als die het echt niet weet. Nee, nee alleen dus waar kunnen ze me, ja, kunnen ze met elkaar trouwen. Dat moet dan toch op de een of andere manier mogen als ze dus gewoon verschillende achternamen hebben. Het enige misschien wat, wat, wat, die, wat zeg maar die, of die adoptieouders opgaat van... is misschien dat die kinderen erg veel op elkaar lijken. <lacht> <lacht> ik lacht niet, maar het is zo. Ja, je maakt het steeds erger, want het zijn inmiddels een tweelingbroer en zus... die met elkaar <lacht> nee, willen nee, gaan... Nee, Lijk je erg ik... op je man, Anneke? <laughs> dat, dat, dat, dat bedoel ik dus gewoon niet. Ze zijn vreemd, het zijn vreemd voor Ja, ze nee, zijn ik, ik begrijp het. Alleen, ze lijken hartstikke. Ja. Ze lijken toch. Als ik nou naga dat ik dus ook door pleeghouders grootgebra grootgebracht ben. En. Uh... Wij toch wel allemaal iets van elkaar hebben. Dan zou ik ja, ik zou, zou dan kunnen denken dat die, die, die adoptieouders op een gegeven moment zeggen: Wat lijkt die jongen op mijn dochter? Of wat lijkt of die dochter op mijn zoon? Ja. Weet je wel? Ja, dat kan. En dat je dan denkt: We zoeken het even uit. Ja. En dan mag je niet meer trouwen. Hè? Als je Acht... het helemaal weet, mag het niet. Nee, dat je mag niet trouwen niet. met je broer of je zus. Nee, nee. dat, dat, dat zou dan niet. gewoon niet mogen. Maar nee. dan, dan zal er inderdaad echt een, een, een DNA-onderzoek gedaan moeten ja. worden. Ja. ja. Maar, maar, hij... maar Anneke, ben je getrouwd? Ja, zeker. En is je man ook een adoptiepleegkind? Nee hoor. Oh, oké. Okay. Want, want zelfs dan, hè, ik, ik weet, het schijnt dat één op de... Wat is het? één op de tien kinderen eigenlijk helemaal niet van de vader is? Of een van de... Mm -hmm. Dat is echt best wel een heel groot... Ge, dus dat, dat kan ook nog, hè? Ja. Dat je het niet weet, maar dat je dezelfde vader hebt. Ja. Maar goed, als maar ja, je het goed. niet weet... Ik zit er al jaren mee, want ik weet natuurlijk vanaf mijn elfde, twaalfde jaar toen ging mijn, mijn pleegmoeder hertrouwen. en toen is het mij verteld dat ik dus bij pleegouders in huis was. Maar ik nee. weet dus gewoon dat mijn mijn pleeg, mijn pleegouders mij niet konden ad, uh, adopteren omdat mijn moeder uh, mijn ouders uit ouderlijke macht ontheven waren en niet ontzegd. Dus zij hebben altijd mijn eigen ouders hebben altijd het, uh, het recht gehad om bepaalde dingen zeg maar uh, uh, niet te willen. Ja. Dus als zij dus uh, toen wij trouw, toen jaap dus mijn man en ik trouwden en en zij hadden toen moesten, toen moest ik nog toestemming vangen. En zij hadden nee gezegd. Dan hadden we voor het gerecht moeten trouwen. Ja. Ja, dat was toch dus... een hele toestand geworden. Ja. ja. Had het, okay. nog drie maanden, had het nog drie maanden geduurd en dan was het aan hen nog een keer gevraagd... en als ze dan weer nee hadden gezet, hadden we gewoon voor het gerecht kunnen trouwen. Nou, dan was het allemaal toch nog goed gekomen. En dan wel, ja. Maar het, is goed. Nou ook goed, het is nou ook goed gekomen. Ze hebben wel hun toestemming gegeven, maar... Uh... Maar ik vind het wat lastig om de vraag te, te herhalen. Ja. Want mogen broer en zus met elkaar trouwen als ze niet weten dat ze broer ja. en zus zijn? Is een rare vraag. Oh nou ja, goed. Toch? ik zit er dus ik zit er dus gewoon mee want ik heb in het begin toen ik zeg maar toen ik twaalf, dertien, veertien jaar werd wel eens gedacht, stel je voor, ik kom ik, ik kom een jongen tegen die ik leuk vind en dan blijkt achteraf later blijkt het mijn broer te ja weten. dat mag niet nee toen nee in dit geval mocht het dus zou het dus niet mogen want nee. eh, om, om, omdat wij dus niet geadopteerd zijn en ik heb, ook wel, ik heb ook wel eens de angst gehad, ik denk stel je voor dat ik door een vreemde vrouw op straat aange, uh, aangesproken word. En dat blijkt dan ineens mijn eigen moeder te zijn. Ja, dat kan. Dat, uh, ja, ja, dat zijn oh. natuurlijk alle kwesties waar je als uh, adoptiekind mee worstelt. Ja. ja. Maar, maar goed. Ja, maar, maar je wil nog steeds weten, als broer en zus niet weten dat ze broer en zus zijn, kunnen ze dan met elkaar trouwen? Ja, ja. Goed. En uh, laten we dan meteen de vraag meenemen, um, als ze kinderen krijgen, hoeveel procent kans, of heb je meer kans, heb je dan dat er iets mis is met de kinderen? Ja. Goed. Dan maken we er zo'n vraag van. Ik ben benieuwd, oh, Anneke. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Dankjewel. Mooi zo. Tot de volgende dat keer ik zeggen, weer. Dan nog, nog uh, succes verder met de uitzending, ik blijf wel luisteren. Goed zo. En heel veel gezondheid gewenst, hè? Ja, dankjewel. Oké, okay. dag Oké, Dag Anneke. Dan en dat dan van, van, oh, als ik weer wat van de egels uh, hoor, dan uh, ja. dat, uh, ik heb ik heb nou één in de bijkeuken zitten. Dus, uh... Maar Anneke, als jij een half jaar een beetje uit de running bent geweest, wie heeft er dan al die tijd de egeltoezicht bij jou in de tuin gedaan? Uh, dat, deed, dat deed ik zelfs een klein beetje wel. En uh, okay. die twee, die, twee, die paar dachten dat ik in het ziekenhuis gelegen heb, deed mijn man het. Oh, okay. Maar ja, ze waren dus uh, ze waren dus allebei toen buiten. En ik heb er dus nu een, op de een of andere manier is die in de bijkeuken terecht gekomen. Ja, moet je, dat moet je niet uh, faciliteren, hè, eigenlijk? Ja, het is, eh, als, het weer mooi, als het weer mooi weer is, laat ik hem weer naar buiten gaan. Ik hoop alleen niet dat hij doodgevroren is. Want eh, de boel in de bijkeuken was bevroren, de watertoevoer naar de wasmachine. Dus... Oh, uh, Arneke. ik hoor gewoon een herhaling van vorig jaar. Toen zat hij in de schuur en ja. nu zit er een in de bijkeuken. Wat is ja, dat toch op... nou, Hij heeft nou ook in de schuur gezeten en ik kwam vanuit de schuur. Heeft hij de kans gezien om de deur open te doen? En op een gegeven moment zag ik hem in de, bijke, in de bijkeuken zitten. En ik heb hem er ook niet wel uit zien gaan. Maar volgens de egelopvang zitten ze allebei, ook die andere die buiten, die buiten zijn plekje gezocht is, zitten ze alle, zijn ze allebei nog in de winter Oké, okay, nou ik, dus. uh, ik, ik hoop dat het goed komt. Ja, ik ook. En uh, sterkte met de egels. Ik spreek je wel weer. Ja, oké. Dan ga ik. Tot ziens, ja. Tot Dag. Hoi. hoi. Doeg. Even kijken hoor, want vorige week had ik een hele discussie. Ik weet al niet meer met wie. Maar er waren verschillende mensen. De een wilde Johan Verminnen horen. De ander wilde Chopin, een Polonaise van Chopin horen. En ik ben toen gaan zoeken in de computer. Ik kon het zo snel niet vinden. Maar gelukkig is daar dan Eline. Die uh, als je een keer met haar wil babbelen over muziek... moet je vooral doen, kan gewoon in de chat. Dan uh, surf je naar nachtzuster.net. Die weet alles van muziek en die stuurt me af en toe iets toe, toe. En die stuurde mij ook. Het um, gewilde liedje van Johan Verminnen, Laat Me Nu Toch Niet Alleen. Dus ik heb het, Als het goed is zit het hier. Ik ga eens even kijken of ik het aan de praat kan krijgen. Ja, Johan Verminnen op Radio 1. Laat me nu toch niet alleen. Radeloos en verloos. Sloot die muren om me heen help me zo bij jou te komen laat me eens je gezel zijn wees de gist zal leiden, want ik ben reeds lang op reis En zo moet kom en bevrijd. I'm Um... Johan Verminne en laat me nu toch niet alleen. Het komt uit 1973. Heel veel mensen kennen het. Wel van Clouseau, die nam het op ergens halverwege de jaren negentig. En grappig is dat de toetsenist uit dit origineel van uh, Johan Verminnen... de geluidstechnicus was bij de opname van Clouseau... die daarna trouwens zowel in België als in Nederland beter verkocht dan dit origineel. Maar dit was dus het oorspronkelijke nummer van Johan Verminnen. Laat me nu toch niet alleen. 0800 112. Dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen met al je vragen en natuurlijk je antwoorden. Waarom staan vogels op één pootje? Is er wel genoeg zuurstof op de wereld en raakt het niet op? En mogen broer en zus met elkaar trouwen als ze niet weten dat ze broer en zus zijn? En um, uh, hoe groot is de kans dat er dan iets mis is met eventuele kinderen? 0800 1121. Edwin. Hey Astrid. Hallo. Hey, er is weer eens. Oh, gezellig. Ja. Ik voeg er nog een vraag aan toe. Jeetje. Ja, erg hè. Wat een <laughs> lijst. Ja, zeg het maar. <laughs> Oké, okay, nou. Um, mijn vraag is de volgende. Um, PC's die kunnen op een gegeven moment op verschillende manieren geïnfecteerd raken. Ja. Ja. En nou is eigenlijk uh, mijn vraag... Um, wat is nou bijvoorbeeld het, een, een, precies een worm? Wat doet dat? He, of een trojaans paard? Wat oh, doet jee. dat? Dat soort dingen. Oh ja. Uh, zelf, ik, mijn eigen pc is gelukkig goed beveiligd tot nu toe, dus yeah. uh, afkloppen. Ja. Maar, <laughs> maar je wil even een overzichtje van virussen die je mogelijk kunt krijgen op de computer en wat het verschil is tussen die virussen en um, waarschijnlijk ook wat je er tegen kunt doen. Ja. Dat we vast goed voorbereid zijn voor het geval er een worm opduikt. Uh, ja, goed. In hoeverre kun je erop voorbereid zijn? Kijk, je hebt natuurlijk allemaal van die, die diverse uh, programma's daarvoor, beveiligingsprogramma's. Maar ja, uh, je hebt altijd, uh, je rolt okay. altijd achter de feiten aan, natuurlijk. Ja, ja, ja nee, maar je, je moet ook weer, um, weet ik veel, bepaalde maatregelen nemen. Ik doe het ook nooit goed. Okay. Dus ik ga me er ook helemaal niet mee bemoeien. Er is vast een. Zo, zo vaak mogelijk die programma's updaten. hè? Ja, en nou ja, er zijn meer dingen als, zoals nooit ergens iets invullen en dat soort dingen. Maar 0800-1121 voor iemand die er echt verstand van heeft. Want ik zeg, als ik al begin met dit soort dingen daar iets over te zeggen, dan zeg ik vast iets heel doms. Dus ik zeg bijvoorbeeld al niks. Maar uh, bij jou gaat dus alles nu goed, maar dat is een beetje geluk, begrijp ik. Ja, nou ja, goed, uh, geluk. Uh, laat ik zo zeggen, kijk, ik heb tot op heden nog geen problemen ondervonden. Maar daarom zeg ik ook afkloppen, want ja. Ja, wie zegt dat het morgen niet ook nog het geval is? Nee, precies. Nou, dan, uh, dan gaan we meteen even proberen daar een antwoord op te krijgen. 0800 1121. En uh, uh, je zegt PC, maar uh, uh, ik vind altijd dat een Apple, denk ik altijd, dat die meer kans op vormen heeft. Maar... Weet ik niet, ik heb uh, absoluut geen uh, ervaringen met uh, Apple. Oké. Okay. De, de enige ervaring die ik met Apple heb, dat is die ik voor 3,95 bij de groenteman kan kopen. Ja, die, hè? Ja. Die smaken een <laughs> stuk beter, kan ik je vertellen. <laughs> ik zeg uh, 0801121 en ik doe mijn best voor je, Edwin. Dank je wel. Okay. Doeg. Leo. Hallo? Leo. Ja, hoi. Hey, hallo. hallo. Ik zat even op de speaker en dan heb ik je even in mijn oor. Ja. Vertel. Nee, jij vertelt. Oh, ik wil vertellen. Ja, ik luister alleen maar. Het gaat over die vogel. Over die vogel? Ja. Ja. Die kennen uh, dat hij zijn poot optrekt en zo. Ja. Nou, hebben jullie wel eens een paardje staan in de wei dat hij zijn achterpoot optrekt? Nou, niet. Is het jou al eens opgevallen? Nee. Niet? Nee. Ja, moet je toch eens gaan kijken. dan De... doet hij, Dan geeft hij dat ene been rust. Die wisselt ze gewoon alle vier af. Ja, en jij staat zelf ook denk ik wel eens hier of daar te lullen en dan zet je zeg maar je ene been zet je dan in een ander standje dat je op één been rust zeg maar. Eén ja. been staat echt. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Nou, die vogel die doet het ook. En heb je wel eens een kip zien lopen? Ik, ik kan me herinneren dat ik wel eens een kip heb zien lopen. Ja. Ja. <lacht> kan je je dan ook nog herinneren dat als hij zijn poot optrekt, dat dat voetje, zeg maar, dat die samen knijpt? Dat die klauwtjes naar, naar elkaar toe gaan? Nou, dat is me toen niet zo opgevallen, maar ik geloof je meteen. <lacht> nou, moet je maar eens opletten: als je een kip ziet lopen of een vogel ziet lopen, dan als hij zijn poot optrekt, ja. dan gaan altijd die, nageltjes, die gaan naar elkaar toe. Ja. En hoe komt dat nou? Als hij zijn poot optrekt, dat spiertje, wat dat regelt, dat is gewoon niet langer. Dat, dus dat trekt automatisch die klauwtjes oh. naar binnen. Ja, ja. Nee, dat doet niet zeer, want daarom nee, mag de kip ook op een stok zitten. Dan laat hij zijn eigen zakken. En dan, en dan... trekt het vanzelf samen, hoeft hij niks voor Precies. te doen. Maar, maar een kip doet het niet op één poot, toch? Een kip zit wat? niet op één poot op een stok. Ja, nou, dat weet ik dan niet. Ach, nee nou, je weet zoveel. Want als hij... Hè? Ja, je weet wel dat die ingetrokken klauwtjes even niet of hij nou op één of twee pootjes zit. Nee, maar vol, volgens mij zit gewoon op twee poten. Ja, kip zit op twee poten, hè? maar die zit dan waarschijnlijk al redelijk ontspannen. Maar dat is dan een eigenwijze kip. Ja, ja. <lacht> nee, maar ik, ik denk dat je daar een beetje moet zoeken. Dat, je, dat, dat die. Uh... Ontspanning. Ja. Dat die één pootje ontspant. Ja, en als hij dan zakt, zo'n vogel, die ook op de stok zit, ja. of op een tak weet ik veel, laat hij zeggen zakken. En doordat die pootjes, die, dat voetje, zeg maar, zijn eigen, hoe noem je het, naar elkaar trekt, dat ja. het zit heel stevig, zeg maar. En ja. daardoor houdt hij zijn even, evenwicht, enzovoort, even, enzovoort. Even. oké. Okay. Nou, ik heb ongeveer een beeld, Leo. Dat ja, snap het is, ik nou niet. Ik, ik zou... heb, heb ik van begrijpen. Nou ja, dat hebben mensen vaker met ja. mij. En meestal is dat waar. Maar eh, Leo, het is, uh, ik kan nooit meer naar de kinderboerderij zonder dat ik aan jou moet denken. Gewoon omdat ik naar die pootjes zit te kijken of dat samentrekt. Ja, het is echt waar. Weet je, ja. Ja, weet je hoe ik weer op dat antwoord kwam? Wat? Weet je hoe ik weer op dat antwoord kwam? Nou? Ik vroeger had je programma, daar vraag je me wat. Kijk je dat nog? Nee. Nou, dat is hoe lang ik dag geleden... 78, denk ik zo. Ja, toen mocht ik nog helemaal geen tv kijken, joh. Ja, maar dat was een, een vragenprogramma. dan wil je ook van ja. die vragen stellen. Net als jij nu en... de radio, maar dan had je toen de televisie. Ja. En dan had je voor elke vraag had je weer een deskundige, weet je niet. En die heb ik dat toen, ik, en dat heb ik nooit meer vergeten. En nu ben jij de deskundige, Leo? Ja, misschien dat die man die er toen mijn uitgelegen je hartstikke dood is. Dat zou <laughs> zomaar kunnen, ja. Dat die kip is. Maar zo moet je het zien Ja. Hij ja. gaat, zeg maar, eh, als je dat... Eh, als je er staat of zo, dan zet je er ook gauw één been, maar je dan op steun met ja. één been zet je er achter je voet. Ja. Zo moet je het zien. Dankjewel, Leo. Graag gedaan. <laughs> Goedendag nog. <laughs> Doei. Doei. 0800-1121. Meneer Hazenberg. Dag Astrid. Ik heb uh, misschien een antwoord ook op dat vogeltje wat ah. op één been staat. Nou, ik ben benieuwd. Heeft u ook naar, uh, wat was het, vraag en antwoord gekeken? Nee, dat is eigen ervaring. Ah. Uh, ja. als je in uh, Frankrijk bent, onderaan de Alpen in Chamonix, en je wilt daar een gids hebben, ja. dan ga je naar een bureau van de gidsen. Ja. Daarvoor staan allemaal mannen op één been. Oh. En de andere been is gekruist net als een ooievaar. Oh. Dat betekent dat die mannen dus hele sterke benen hebben. Ja. Die kunnen gewoon de bergen inlopen, worden niet moe, zijn heel krachtig. En dat straalt er gewoon af als je daar ziet staan. Je dan denkt, die een... gids moet ik hebben, want die staat op één been. Ja. ja. Nu heb ik een tamme kip. En die loopt met mij mee op de schouder. Die zit bij mij op het stuur als ik naar het dorp ga, boodschappen doen. En dan krijg je dus evenwichtsproblemen. He, want ik beweeg en de fiets beweegt en ik stop en ik rem. Maar hij valt er nooit af. Oh nee. Ze zijn dus, laten euh, we zeggen, heel erg sterk. Ja. Vogels zijn zo uitgekristalliseerd, eh, dat het eigenlijk vliegende wondertjes zijn. Mm. En eh, als ik dan zo'n kip beoordeel wat hij allemaal kan... en ik zie wat hij wat doet, dan denk ik... ja, helemaal, die kippen hebben eigenlijk helemaal geen twee benen nodig. Zo sterk en, en goed, goed ontworpen zijn ze. Dus ik denk dat het gewoon luxe is dat zij eh, op één been kunnen staan... Oké, okay, nou ja, dat, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Maar, maar die kip van, van, van u, die zit dan ook op één been? Want, nee, mijn kip zit gewoon op twee benen, hoor. Hè. Okay. Want als hij uh, uh, meegaat op de fiets, dan is het heavy stuffer. Ja, dat kan niet. Dat uh, gebalanceer op één pootje. Ja. Maar, maar dat pootje ziet er wel heel dun en breekbaar uit. Ja, maar dat valt allemaal wel mee, hoor. Dat is allemaal precies op maat gemaakt voor zo'n dier. Ja. Dus uh, ik zeg... Het ontwerp van die dieren is zo, door de tijd dat ze zo geweldig veel kunnen... daar zijn wij nog maar, ja, we hebben brains. Maar kippen hebben voor de rest alles. Oké, okay. nou dat klinkt goed. Nou, zo'n snavelconcept, hè. Ja, dat is een mooi concept. Wat ze daar allemaal doen, man. Je wil het niet geloven. Ja. ja. Wat dan zoal? Ja. Wat kun je Wat dan, dan, dan doen zeal? met je snavel? Nou, daar, daar pikken ze mee. Ja. Daar ruiken ze mee. Oh. Daar graven ze mee. Oh, ja. Daar drinken ze mee. Oh, ja. Um, ja, ik had laatst, had ik geloof ik, vijftien items wat ze daarmee konden 15 doen. Vijftien dingen die je kunt doen met een snavel. Ja, ja. <laughs> ja. Ze hebben ook niet wat anders hoor. Nee, precies. Je kunt niet zeggen van uh, ik krab even lekker op mijn Nou, dan kunnen ze wel met dat pootje. Ja, ze krabben wel. Ja. Ze krabben wel. Maar ja. die, die snavel kunnen ze ook mee proeven, hè. Kunnen ze heel nauwkeurig uh, dingetjes pikken? Ze pikken bijvoorbeeld een, een vlootje, pikken ze zelf af. Hè. Ze zijn supergevoelig, ook met die snavels, ze kunnen hun veren ermee strijken. Hebben kippen uh, vlooien? Ja, kippen oh. hebben ook luizen. Oh, jasjes. Ja, dus en ze worden niet... wat minder wonderlijk nu, hoor, de kippen. Wat zegt u? Net waren het nog kleine vliegende wondertjes, maar nu zijn het een beetje. Uh... Nou, nee. <laughs> kippen <laughs> gaan toch ook zandzonnen? Die gaan in, in droog zand, oh. gaan ze zitten woelen... En dan werken ze met hun vleugels, werken stand tussen de veren. Dat is om de parasieten te laten verdwijnen. Hè? Maar waar komt het vandaan dat u opeens, dat u opeens de liefde voor de kip op, opvatte? Nou, ik ben gewoon in de natuur opgegroeid. Ah. En dan uh, observeer je ze. Maar ja, als je zelf een ei uitbroedt en dat blijft bij je van ah, klein naar groot... echt? Dan ben je verkocht. Hè? En dan eet u nooit meer een kipsaté'tje natuurlijk. Nou, ik vind kipstethee sowieso niet uh, de ultimate. Uh, nee. Choice, maar, okay. maar ik eet dan wel eens een kippetje hoor. Echt? En dan liefst een maiskippetje, ja. Ach. Maar onze eigen kippen die uh, kunnen de, niet, niet. Uh, gegeten worden. En soms moet ik hanen uh, afvoeren, ja. want dan uh, heb je jongen gehad. En dat doet toch uh, zeer aan je hart, die eigen kippen hoor. <laughs> nou, doe hem de groeten. Ja. En bedankt voor, de, voor, de, okay. voor het antwoord. Ja. Okay. Dag, goedenacht. Ik moet nog een beetje achterstallige administratie wegwerken hier. En dat doe ik het ook niet meer. Hè? We zijn geen verzoekplatenprogramma. Een beetje de, de sport voor mij is om altijd een plaat te draaien... na een gesprek dat een beetje aansluit op het gesprek. Maar ik heb nog echt allemaal aanvragen van vorige week liggen. Vorige week kwam ter sprake en je draait nooit eens een Polonaise van Chopin. En daar moest ik diegene volledig gelijk in geven. Maar dat kan hij vanaf nu nooit meer zeggen. Nou, niemand kan meer zeggen dat ik geen Polonaise van Chopin heb gedraaid. Maar zeg het nou maar niet nog een keer. Want hoewel ik het hartstikke mooi vind, uh, uh, grijp ik altijd mijn kans om toch de dingen een beetje aan te laten sluiten bij een gesprek. Dus tenzij er een vraag of een antwoord komt over uh, Polonaises van Chopin, gaan we het even niet meer doen. Dus uh, ik ga nu op zoek naar een plaat bij vogels die op één pootje staan. Of het verhaal van Jasper, waar nog geen antwoord op is gekomen. Namelijk, is er wel genoeg zuurstof? Raakt dat nooit op? Of uh, het verhaal van Anneke, die wil weten of broer en zus met elkaar mogen trouwen... als ze niet weten dat ze broer en zus zijn. En wat dan de gevolgen zijn voor eventuele kinderen. En Edwin wil graag weten wat voor virussen je zoal op je computer kunt krijgen... en wat dan het verschil is tussen bijvoorbeeld een worm en een Trojaans paard. 0800 1121 Sjoeke. Uh, ja, hoi. Hallo. Hoi, uh, ik vind er wel hele mooie vragen bij zitten vanavond. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik ben wel tevreden. Ja, ja uh, ook hele fantasierijke vragen. Ja, waar dan ook nog een fantasierijk antwoord op zou moeten komen. Ja, die ja. heb ik helaas niet. Nou, het geeft niks zoeken. Ik heb uh, een hele simpele vraag. Ja. Ik denk dat er een heel simpel antwoord bij past. En daar ben ik verschrikkelijk nieuwsgierig naar... Uh, ik heb een kast en uh, daar heeft mijn zoon, als een soort grap, een bewegingsmelder in gemonteerd. En dan doe ik de deur open en licht aan. Dus ja. denk ik denk, hoe werkt dat nou? Uh, ja, dat moet op, op een beweging reageren ja. ofzo. zo. Ja. Kijk, en buiten snap ik dat, dan is er altijd nog wel een beetje licht of zo. Maar als je in die kast gaat staan, is het echt pikdonker. Ja. Wacht ik tot het licht uitgaat, zie je het voor je? Ja. <laughs> nou, dan doe ik mijn arm omhoog. Pak licht uit. En hoe vaak doe je dus dat, Sjauke? Oh, een paar keer per dag. Als ik <laughs> om slappe lach te krijgen. <laughs> maar ja. ik weet dus echt niet hoe dat werkt. Ja, want er zit dus een bewegingsmelder in. Maar een bewegingsmelder zou dus in principe iets moeten kunnen zien... om een beweging te kunnen opvangen, detecteren. Ja, nou, dat denk ik en... dan ook, ja. En dat kan niet als het echt heel donker is. Nee. <laughs> ja, interessante kwestie. Je krijgt er bijna een soort uh, dolfijnen, ultra, uh, weet ik veel wat voor soorten straat. Ja. Het is gewoon een wondertje. Nou. Voor een paar tientjes bij de Gamma. Oh okay. nee, bij de Albert Heijn. En, nou ja. Nee, niet bij de Albert Heijn natuurlijk, Sjauke. Bij de Albert Heijn verkopen ze geen, de, de, geen uh, dinges, uh, detectoren voor in je kast. Nee, je moet gewoon een paar winkels noemen, toch? Nee hoor, dat maakt allemaal helemaal niks. Het is toch geen reclame dat jij zo'n ding in je kast hebt zitten. Het werkt bovendien ook niet <lacht> zo praktisch. Maar, even kijken. Ja, er was dus zeg maar een doordeweekse donderdag... Dat jij thuis kwam en je zoon zei, mam, er zit een bewegingsmelder in je kast. Nou, hij zei, doe het deurtje open. <laughs> en er zit een soort bouwlamp in, ook niet gewoon een klein lampje. <laughs> echt een enorme, de hele straat is verlicht als jij je kast open doet. <laughs> ja, maar, <laughs> dat is heel komisch. <laughs> ja, andere mensen hebben dat in de koelkast, zo'n lampje, maar jij hebt het in de kast ja nee, maar koelkast die werkt niet op met een bewegingsmelder. Er zit zo'n zo knopje in. Het, dat ja, dat gewoon gaat gewoon als je hem knopje. open doet. Gaat die... Maar hij gaat dan toch altijd aan als je de deur open doet? Want dan beweegt de deur. Ja, maar de deur die, die gaat tegen een drukknopje aan. Dus dan, als je het drukknopje ingedrukt houdt, gaat het lampje uit. Jeetje, wat een technisch hoogstaand uh, lampensysteem. <laughs> ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Oké, okay, maar dit, okay. deur dicht, lampje uit. Deur open, lamp aan. En dan komt er dus nooit een moment meer dat, dat je iets aan die bewegingen hebt. Tenzij je inderdaad erin gaat staan en gaat staan. Bewaar je ook niks in die kast, dan is het een lege kast. Nee, het is geen ijskast, het is een gewone, een gewone kast. Nee, ik zeg ook geen ijskast, maar zit er niks in. Jawel, er zit van alles in. Oké. Okay. Goed. Nou, <laughs> oh ja. Ik weet je niet in details. <laughs> ik wil nu graag weten wat er in die kast zit. En dat jij er nog bij kunt. <laughs> <laughs> ja, ik ben heel klein. <laughs> oh, oké. Okay. Nou, eh, eh, juist. En, en je zoon heeft de gebruiksaanwijzing natuurlijk mee naar huis genomen? Nou, die stond ook, die stond ook niet bij de doos, hoor. Oh nee, dat is natuurlijk een, een geheimzinnig uh, systeem. En de vraag is nu, stel, je hebt een, een bouwlamp in je kast die reageert op beweging. <lacht> en het is helemaal donker en je beweegt. Hoe weet hij dan dat hij aan moet? Ja. Nou, ik verheug ja, me nu op het feit je... dat ik die vraag nog een paar keer moet herhalen. Ja. ja. Maar je hebt het natuurlijk ook in musea of zo. Daar houden ze toch s'nachts ook het licht niet aan. Stel dat er een dief binnenkomt en... Uh... Dan gaat er ook om een bewegingsmelder die reageert dan op beweging. Maar hoe kan zo'n ding dat zien in het donker? Maar dat is... Ja, ik kijk misschien te veel Amerikaanse films... maar dat zijn van die rode la laserstraaltjes die dan doorbroken worden. Oké, okay, dus misschien maar... heb ik een laserstraaltje in mijn kast. Ja, zitten er, zitten er, oh. Ziet het eruit alsof er rode draadjes door je kast gespannen nee. zijn? Oh. Als dat niet zo is... Nee want, nee, want je hebt omschreven dat je in de kast zat, niet bewoog en pas toen je bewoog. Ja. Dus, en ja, dus dan, is... dan zou je de, de lezerstraaltjes gezien hebben, denk ik. Alhoewel, dat nee. weet ik ook niet. Dat ze, in zo'n film kun je een lezerstraaltje zien, maar je hebt natuurlijk ook deze... Nou goed. <laughs> he, he, wat een toestand. Dat zijn toch vragen ja, zo... die je niet verwacht om tien voor drie s'nachts. Ah, het is toch een hele simpele vraag. Ja, nou ja, het is niet een simpele vraag, maar er is vast een eenvoudig antwoord op. Maar ik heb geen flauw idee. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, zoeken. Dankjewel. Bedankt. Nog veel plezier uh, vandaag. Ja, <laughs> ik wil iets zeggen over uit de kast komen, maar dat doe ik niet. <laughs> Fijne nacht. Dag. Dag, Astrid. 0800-1121. Ronald. Ja, goede... Goedemorgen, goede nacht. Goedemorgen. goedemorgen. Maar vraag is het volgende, dat zijn drie ledige. Ja. Uh, hoe is 1 ontdekt? Uh, uh, ja, wat is een vraag? Ja, wat, wat is 1, hoe is 1 ontdekt? En waarom, gaan, wa, uh, waarom zijn getallen en letters aan elkaar gelijk, min of meer? Nog een keer. En, okay. nu, en nu in Jebjörnse taal. Hoe is 1 ontdekt? Hoe is 1 ontdekt? Wat is 1? Ja. En waarom zijn getallen en letters aan elkaar gelijk, min of meer? Maar getallen en letters zijn toch helemaal niet aan elkaar gelijk? Vagelijk, volgens mij wel. Er is een bepaalde link, een bepaalde één op één tussen getallen en letters. Letters gaan over getallen en getallen gaan over letters. Heb ik vagelijk begrepen. En toen je dat vagelijk begreep, zat er verder nog enige uitleg bij? Niet, niet in, mijn, in mijn bovenkamer. <laughs> Ja, maar ik bedoel, het, nou, dit, het, de 4 lijkt niet op de 6. Ik, ik weet niet of het 1A is, het, het is 2B, dat weet ik niet. Maar ik, weet, maar ik heb wel het vermoeden, dat heb ik meermaals gehoord, bijvoorbeeld een, een letter staat voor een getal, een plassen voor een letter enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, mocht het iemand bekend voorkomen, 0800-1121, ah. dat is misschien een goed idee, of niet, Ronald? Ja, dus de vraag is, uh, wat is één, hoe is één ontdekt... en waarom zijn getallen meer en meer aan elkaar gelijk? Ja. Nou ja, het is wel frappant dat je steeds hetzelfde blijft vragen... want ik begrijp het niet zo goed, maar als jij het zo goed verwoordt... dan kan ik het wel weer herhalen. Dus ik, wat zeg je? Ik hoop dat er iemand is die het antwoord weet. Mm. Maar de vraag staat duidelijk, toch? Nou, bij mij niet. Maar misschien dat er mensen zijn bij wie dat wel zo is. Dan hoef ik er verder meer Maar als, niet ik weg, is, als, als ik vraag, hoe is één ontdekt... Die ja. vraag hel helder toch? De, oh, ja, ja, ja. Maar ja, dat is maar, eigenlijk dezelfde vraag, vraag als waarom heet een trap een trap? En waarom heet een uh, koe een koe? En, um, en waarom ja, heet het... 1 1? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Hoe, hoe was ostaag in de escort soort. Ja, maar. Okay, maar mag ik maar we zien iemand iets, iets van kan zeggen. Ja. 0800 1121. Zit er 31 in? Realiseer ik me opeens. Okay. Goed. Uh, bedankt Ronald. Inderdaad. Dag. Roy. Roy? Ja, goeienacht, goeie uh, Astrid. Goeienacht. Goeienacht. Uh, ja, ik... Uh, wat ik wilde vragen, hè, want ik, ik vlieg wel vaker. Oh. En, ja, nou, niet zo als uh, de minister van Buitenlandse Zaken. Maar ik, ik vlieg wel af en toe naar het buitenland. Ja. En dan, uh, als, je, als je in zo'n vliegtuig zit... Oh, dan ja. ja ja, zo'n vliegtuig vliegt misschien met ja 500, 600 kilometer per uur. Maar als je naar buiten kijkt, dan lijkt het alsof zo'n vliegtuig niet vooruit gaat. Dus ik heb me altijd afgevraagd van, hoe zit dat nou precies? Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat, wat, wat maakt dat dat zo overkomt? Ik denk dat uh, mensen die vaker vliegen dat, dat ook wel zo, zo, zo hebben. Dus ik had gedacht: ja, het programma van Astrid is bij uitstek zo'n zo gelegenheid om ja, zo'n vraag te stellen. Ja, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Um, en Roy, waar vlieg je dan allemaal naartoe als je zo vaak uh, vliegt? Nou, uh, ik heb wel eens uh, vaker gevlogen naar, uh, naar Zuid-Amerika. De laatste keer uh, heb ik, uh, ben ik naar Athene gevlogen. Ik ben uh, vorig jaar naar Istanbul gevlogen. Ik uh, ben wel eens een paar keer naar Suriname gevlogen. Waar ik uh, zelf uh, vandaan kom. Trouwens, je bent geen opbel, je bent geen verzoekplatenprogramma. Ik heb nog nooit een Surinaamse lied uh, oh. in jouw programma gehoord. Maar goed, ja, dat, ik plaag je even maar. Hoor. Ja, want dit. weet je wat nog veel erger is? Het enige wat ik nog enigszins associeer met Surinaams, wat natuurlijk helemaal ja. niet eens echt Surinaams is, is Travasi uh -huh. en Wasmachine. En, en, en Brian Bijloud, de, de man die laatst zo'n grote prijs heeft gewonnen. Maar, uh, maar, maar inderdaad, om terug te komen op, uh, op, op die vraag van mij. Hè? Ja. Uh, heb heb je wel, je hebt, natuurlijk heb je wel eens gevlogen. Is ik dat heb je ook uh, opgevallen, Astrid. Ja, maar ik, ik ga er gewoon vanuit dat alles zo ver weg is dat het lijkt alsof het uh, bijna niet beweegt. Dat als je, ja. als je, als je zeg maar, lantarenpalen in de lucht zou zetten, bij wijze van spreken, als dat zou uh -huh. kunnen, dan zouden die voorbij zoeven. Ja, nee, maar dat is waar. Dus bijvoorbeeld als je van Amsterdam naar Rotterdam zou rijden. en je zou bijvoorbeeld uh, weilanden zien of, of boemen... Weet je, dat kan je volgen dat, dat je voorwaarts gaat. Ja. Maar dan heb je hebt wel eens momenten dat je bijvoorbeeld. Je, je gaat je concentreren op een bepaalde wolk. Maar, ja, je, je blijft maar kijken en je blijft diezelfde wolk zien. Terwijl zo'n toestel gewoon. Ja. En, en, en vallen. En vallen uh, uh, snelheid vliegt. Ja. Dus dat, dat, dat, dat begrijp ik niet. Dus ik denk dat er. Uh, er zijn zoveel slimme luisteraars. Er moet één tot één die Jij met <laughs> een, een, moet een beetje een slijmen. antwoord op kan geven. <laughs> nou, dat is wel de beste manier, inderdaad, om het ja. zo te benaderen. Ja, wat is de okay. volgende reis die op het programma staat? Uh, ik ben uh, van plan om naar uh, Surabaya te gaan. Oké. Okay. Ik, ik, ja, ik heb daar een neefje, die had mij. Ik, ik had hem heel lang niet gezien en gesproken. En laatst kreeg ik een mailtje van hem, en hij vertelde mij dat hij in Surabaya woont. Hij heeft een uh, klein bedrijfje daar waar hij. Uh, om, om, om, om, Nee, bedrijf. Nou, ik vond het geweldig ja. en ik heb, uh, ik, heb, ik heb een beloofd. Zeg, hey, ik kom een keertje naar Surabaya kijken hoe je daar woont. En, en weet je wat zo grappig is, uh, uh, Astrid? Ja. De, laatste, de laatste drie weken, vier weken... Is uh, Surabaya wel vaker in het nieuws geweest? Ik heb bijvoorbeeld laatst een programma gezien van. André van Dis, hè? Zo, zo heet die man, hè? <laughs> Adrian, ja? <yeah. laughs> ja, nee, Adrian van Dis, ja. Yeah. Die, was in, die was ergens in Indonesië. Ja. Yeah. En toen kwam, toen kwam Surabaya ook. En ook en, en, en, en heel veel dingen. En dat, dat, dat, dat, dat geeft mij een gevoel van. Hé, hey, op naar Surabaya. Het is wel heel ver vliegen. Maar dat wil ik wel. Uh, dat wil ik wel uh, dit jaar nog uh, gaan doen. Oké, okay, nou dan wens ik je uh, verschrikkelijk veel plezier. Dat zal maar lukken. Ja, en ik ga kijken of ik uh, Brian Bijlhout erin heb staan. Ondanks, uh, ik, ondanks uh, gewonnen uh, uh, miljoenen bij, wat was het, een of andere talentjacht. De ja, ja, ja. winner is, ja, heeft The winner is, yes. ja. Ja, we, we, we en... weet ik niet of, die, uh, of ze single het al gehaald heeft hier in de computer. Maar ik ga mijn best... Ik moet ophangen, Roy, het nieuws komt eruit. Ik wil nog succes met je programma, Astrid. Ja, dat, uh, dat ja. komt goed. Ja, ik ga op zoek naar een ja. antwoord voor je. 0800-1121. Als je weet hoe het komt, dat het lijkt alsof vliegtuigen langzaam vliegen.